Er zijn meer leerlingen gezakt voor hun eindexamen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Onderwijs heeft vrijgegeven. Over alle sectoren is het aantal gezakten met bijna 2 toegenomen. Havo-scholieren scoorden iets beter dan de leerlingen van vorig jaar. VMBO'ers en VWO'ers iets slechter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 Mitsubishi heeft in principe ingestemd met de verkoop van Netcar aan VDL. En daarmee is de overname van de autofabriek in Born vrijwel rond. Industrieconcern VDL betaalt het symbolische bedrag van 1 euro voor Netcar. Volgens het principeakkoord gaan er in de fabriek geen banen verloren. Er werken nu 1500 mensen. Op 1 januari neemt VDL de fabriek over. Het bedrijf zegt dat de puntjes nog op de i moeten worden gezet. En dat betekent onder meer dat het overleg met BMW over de productie van minis nog moet worden afgerond. De politie van Utrecht heeft een 13 jaar oude kunstroof opgelost. Zeker vijf 17 e eeuwse schilderijen van bekende Hollandse meesters als Jan Steen zijn teruggevonden. Ze zijn volgens Veilinghuis Christie's enkele tonnen waard. De collectie van in totaal zeven schilderijen werd in 1999... bij een gewelddadige overval uit een huis in Bildhoven gestolen. De toen 84-jarige eigenares werd zwaar mishandeld. De helers boden een van de gestolen schilderijen aan bij Christie's in Amsterdam. Het veilinghuis rook onraad en schakelde de politie in. En die heeft drie mensen gearresteerd.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 Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staan 13 files, goed voor 60 kilometer. De Dukse regio is Amsterdam. Dat heeft te maken met de regen en de afgesloten eitunnel. Het Dus vooral druk op de A7, A8. Die zit langzaam rijden en stilstaan vanaf Pummeren tot aan knoopend Koenplein. Dat geldt ook voor de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Bevenwijk Beverwijk en Bad Oefendorp, 10 kilometer.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 Goedemorgen. In Spanje is het met de werkgelegenheid nu zo slecht gesteld... dat Spanjaarden in Marokko als gastarbeider aan de slag gaan. Hier is het werk op bouwplaatsen vaak nog veel te zwaar. En dat is volgens FNV helemaal niet nodig. En het werk bij Netcar lijkt nu toch echt wel gegarandeerd. Maar het moet wel heel gek lopen... wil VDL niet de nieuwe eigenaar worden van Netcar. Alle betrokken partijen hebben namelijk hun intentie tot ver koop dan wel aankoop uitgesproken. De laatste vanochtend was Mitsubishi en binnenkort kunnen dan de handtekeningen worden gezet. Bouwer van onder andere bussen uit Eindhoven, VDL dus, betaalt het symbolische bedrag van 1 euro voor de fabriek in Born. Directeur Wim van der Leegte van VDL, goedemorgen. Goedemorgen. U kon niks meer van de prijs afkrijgen? Uh, ja, die 1 euro was natuurlijk symbolisch. Ja. Maar ja, er staat er natuurlijk wel wat tegenover, want dan moet je 1500 uh, medewerkers uh, aannemen. Precies. En dat doet u. En u heeft daar een plan voor bedacht, zodat ze ook aan het werk kunnen blijven. Um, wat, is de is ja, wat is de betekenis nog van um, ja, dat, dat ja-woord vanochtend van Mitsubishi? Nou, we hebben een, uh, een intentieovereenkomst getekend met uh, Mitsubishi, waarin, uh, waarin staat wat we afgesproken hebben. Er staat ook nog een ontbindende voorwaarde in. De ontbindende voorwaarden, er staan er twee in. Dat is een sociaal akkoord met de medewerkers. Dat is afgelopen maandag ook uh, afgewerkt. En er staat in een overeenkomst met BMW dat, het, uh, dat we daadwerkelijk auto's gaan produceren. Ja. Nou, Daar hebben we gesprekken over. En die zullen waarschijnlijk afgerond zijn ongeveer eind uh, augustus. Ja, en, en dan gaat het nog met name om gesprekken met BMW. Met Mitsubishi, bent u nu in principe klaar? We zijn met Mitsubishi in principe klaar. Anders dat deze letter of intent nog omgeschreven moet worden... Een echte overeenkomst waar juristen mee bezig zijn. Dit is eigenlijk iets wat we zelf gemaakt hebben, maar dat vond ik al erg goed. Ja, dus u bent, er wel, u bent er wel blij mee dat Mitsubishi nu heeft toegestemd? Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dus, uh, ja, en we hebben er natuurlijk u ook al regelmatig over gehoord, meer nieuws over gehoord. Met BMW gaat dat ook goed? Nou, BMW gaat de goede kant in. We gaan stapje voor stapje. Ze hebben nu net uh, bericht dat er uh, minis uh, gemaakt worden in Born. Ze hebben alleen nog niet gezegd welk type en welke aantallen, maar dat komt uh, erachter aan. En we moeten de long-term agreement met hen nog afsluiten. Ja, wat, moet, wat staat daar dan in? Daar staat in hoe je met elkaar omgaat en hoe je gedraagt en wat de condities zijn. Maar, maar dat is een gebruikelijke gang van zaken bij dit soort ja, het, uh, Altijd, Dat is altijd. Dat moet, moet nog wel gebeuren. Ja, en en ho ho hoezeer is het van belang wat voor een type mini ze dan gaan maken in Born? Uh, ik denk niet dat dat uh, prioriteit heeft. Een, een, een mini is een mini, denk ik. Ja. Nou, Ze hebben heel veel verschillende types, weet ik. Ja, maar goed, daar weet ik nog niks van. Nee. Hebben ze hebben nog uh, geen... Uh, openheid van zaken. Nee, vindt u niet zo interessant ook uh, natuurlijk. Maar het gaat wel om de aantallen, want dat moet de capaciteit uh, wel aankunnen. Ja. ja, we kunnen met uh, 1500 man kunnen we over 16.000 auto's maken, dus uh, daar zult het minimaal moeten zijn. En niet ja. gewoon stel dat het over een paar jaar iets oploopt. Ja, want uh, de vooruitzichten, en daar moet u natuurlijk ook inzicht in hebben voor uh, de mini van BMW, Moeten ook goed zijn. Want ze investeren natuurlijk ook in de fabrieken in Engeland. Ja. Het ontzettend hard te lopen, heb ik begrepen. Ja. Kan dan nog de economische crisis of het ineens storten van de autoverkopen nog een probleem worden? Nou, ik hoor hier en daar wel wat, uh, wat, wat problemen, bijvoorbeeld bij Force, maar die problemen hoor ik bij, uh, bij BMW absoluut niet, want er gaan de aantallen omhoog. Ja. En ik denk dat dit ook weer zo'n reclame maakt voor uh, BMW in Nederland, dat het marktaandeel van BMW ook zal stijgen. Veronderstel ik. En dan zijn we allemaal aan de goede kant bezig. Ja, het gaat de goede kant op. En alweer een stapje is gezet vandaag. Meneer Van der Leegte van ja. VDL, dank u wel. Alsjeblieft. Goedemorgen. Het is tien over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Lichamelijke belasting door zwaar werk is een van de belangrijkste oorzaken van het hoogte ziekteverzuim en de hoge arbeidsongeschiktheid in de bouw omdat werkgevers zich daar nog te weinig van bewust zijn... gaat de arbeidsinspectie komende jaren extra controleren. Verslaggever Karin Albert sprak een metselaar op een bouwplaats. Goedendag. Hoe zit het met uw gezondheid? U bent nog jong, zo te zien. Dat klopt. Ik ben 37 uh, jaar. Al rugklachten? Onder in de rug vaak. En, uh, al vaak, maar als, als ik last heb, dan onder in de rug. Dat is gewoon zo, dat hou je toch. Het is een vaak uh, apart, zeg maar. Valt dat te voorkomen door nog meer maatregelen te nemen? Het zou kunnen misschien. Maar ja, je moet toch altijd tillen. En ze zeggen wel, uh, 25 kilo uh, is het maximale. Maar dat hou je, dat, sommige dingen dat kun je niet anders. Het moet gewoon zo. en uh, ja, dat, Je moet gewoon je werk doen. En vooral nu. Ik praat erover door met Marian Schaapman, directeur van FNV Bureau Beroepsziekten. Dit bureau ondersteunt werknemers bij het verhalen van schade... die het gevolg is van een beroepsziekte. Mevrouw Schaapman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, herkent u dat, dat zo'n um, bouwvakker zegt van ja, arbeidsomstandigheden, dat is allemaal mooi. Maar soms kan het niet anders en moeten we wel eens wat te zwaar tillen? Ik herken uh, uh, dat verhaal van die meneer die u net in de uitzending had helemaal. Dat is, uh, dat is heel vaak uh, de houding uh, die wij bij werknemers tegenkomen. Uh, dat ze uh, ja, bij wijze van spreken bijna normaal vinden dat, uh, dat ze die klachten ontwikkelen. Maar dat is niet zo? Dat is ja, niet normaal? Dat... Nee, dat is het natuurlijk niet. Het, het, want, want dat zou betekenen dat deze meneer, uh, uh, die is nu 37... en dat hij uh, als hij een jaar of 50 is uh, uh, met pijn uh, thuis zit op de bank. Ja. He, met versleten rugwervels. Uh, in zijn geval gaat het dan om de rug. Maar het gaat ook om knieën, versleten knieën, heupen, schouders, hernia's. En ja, het is natuurlijk niet normaal uh, dat je op je vijftigste... Of, uh, wij komen zelfs mensen tegen die op de leeftijd van deze meneer... Uh, nog midden dertig uh, al versleten zijn uh, op essentiële onderdelen. Maar is er altijd een alternatief voor het zwaartillen? Um, er zijn meer alternatieven dan je denkt. En um, uh, daar is uh, werkgevers en werknemers hebben uh, uh, uh, gezamenlijk... zijn daar natuurlijk al jaren mee bezig... hebben. Uh, de zogenaamde arbo is ontwikkeld. En daar, uh, ja, daar staan heel veel alternatieven in. En als je daar eens in gaat kijken. dan. Ja, je raakt ook onder de indruk van datgene wat er allemaal mogelijk is. Ja, maar dat kost allemaal wel geld natuurlijk, mevrouw Schaapman. Ja, dat kost geld, ja, absoluut. En, ja. en loont dat nog wel in de bouw? Een, een ja, ja, dure kijk... installatie voor iemand, wat ook, uh, iemand die misschien iets te veel tilt, dan maar overneemt. Ja, kijk, je kan twee dingen doen. Of je slijt je werknemers af, of je investeert geld in uh, het, uh, hulpmiddelen. Het gaat ook trouwens niet alleen om hulpmiddelen. Hè? Het is ook vaak het organiseren van het werk. Hè? Zet, je, zet je spullen op een goede hoogte. Uh, uh, uh, de spullen die je het eerste nodig hebt, die laat je het laatste in uh, in de vrachtwagen. Nou, dat soort eenvoudige dingen gaat het ook om. Maar uiteraard ook om hulpmiddelen die geld kosten. Maar ja, dan is het een keuze van slijt je je werknemers uh, uh, gauw af of... Uh, uh, en, kijk, en dan is de verplichting van werkgevers... Het is gewoon een, natuurlijk een wettelijke plicht. Maar ik vind het voor werkgevers ook een belang ja. om daar naar te kijken. Maar um, merkt u dat het probleem groter wordt op het ogenblik? Het gaat natuurlijk slecht in de bouw. Uh, werkgevers proberen het natuurlijk ook met win, minder werknemers te doen, met minder kosten. Merkt u dat het, uh, dat het werk daar zwaarder door wordt, de druk groter wordt? Nou ja, Wij zien het in, uh, in de verhalen die we krijgen van, uh, van onze cliënten... ...dat inderdaad de werkdruk uh, vaak uh, een hele belangrijke oorzaak is van, uh, uh, van te zwaar werken. Hè? Van, van, van te veel tillen, te, te, te, te veel uh, in korte tijd willen doen. Uh, geen hulp hebben van een collega. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, een, een, een, een tilhulpmiddel is nog, is nog niet aanwezig op de werkplek. Nou, we gaan toch maar vast aan de gang, want uh, het werk moet af. Dus ja, die werkdruk... Uh, dat zien wij wel terug. Dat is wel een heel belangrijke factor. Goed. Arbeidsinspectie gaat extra controleren, ook extra streng zijn. Is dat genoeg? Uh, het is een hele goede eerste stap, maar het is natuurlijk niet genoeg. Nee. En dat, kijk, wat jammer is, is dat uh, uh, de arbeidsinspectie uh, helaas uh, enorm moet inkrimpen. Zelfs zodanig dat Nederland uh, wat arbeidsinspectie betreft onder de... ...internationale norm uitkomt. Dus we hebben te weinig arbeidsinspecteurs. Dat betekent dat een arbeidsinspecteur eens in de... ...nou, ik wil er af zijn of het eens in de twintig of eens in de dertig jaar is... ...bij een bedrijf komt. Maar dat is natuurlijk veel te weinig. De arbeidsinspectie zou meer moeten controleren. En dit project, dat juichen wij absoluut toe. En ik kan alleen maar zeggen, hoe meer controle, hoe beter. Want het is natuurlijk iets waar je alert op moet blijven. Ook een werkgever moet erbij bepaald worden. Hallo, werkgever, dit, dit moet gewoon gebeuren. Marian Schaapman, directeur van FNV-bureau beroepsziekten. Bureau beroepsziekten, blijft lastig, mevrouw Schaapman. Maar bedankt voor het gesprek. Goedemiddag. Straks naar Den Haag naar verslaggever Jeroen de Jager... want de rechter doet uitspraken over de rechtmatigheid van de langstudeerboete. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Zahoka. De drukte begint langzaam af te nemen, 42 kilometer nog in totaal. De langste viel op dit moment nog op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Beverwijk en Raasdorp 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, y avait Fernand, y avait Firmin, y avait Francis et Sébastien et puis Paulette On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle lui mettait du cœur C'était la fille du tracteur à se plaît Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait tant le suivant Tous les chemins environnants Bicyclette. Quand on approchait de rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant d'être un bouquet changeant. De sauterelles de papillons et de rémette.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 Disais c'est pour demain je rêverais demain quand on ira sur les chemins La Bicyclette hoorde u. Deze uitvoering was van Florence Kost en Julien Dassin. Nog voordat hij is ingevoerd bestaat de kans dat hij over een uurtje ook alweer is afgeschaft. De langstudeerboete. Omstreden onder studenten, maar ook onder politici. Drie studentenorganisaties hebben een rechtszaak aangespannen tegen de invoering van deze langstudeerboete. En om tien uur doet de rechtbank in Den Haag uitspraak. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is daarbij. Uh, Jeroen, goedemorgen. Dag Marcel, hallo. Vertel het nog eens, wanneer moet je die boete, die langstudierboete, betalen? Uh, het is een uh, maatregel die geldt voor uh, hbo en uh, wetenschappelijke onderwijsstudenten. Dat zijn er 492.000 op dit moment. Uh, Hbo-opleiding duurt vier jaar, die wo, de het bachelor's, uh, bachelor's deel, duurt drie jaar. Je mag een jaar uh, langer daarover doen, maar ga je daar overheen dan moet je die uh, langstudeerboete of langstudeermaatregelen gaan betalen. En dat is dan 3000 euro per jaar dat je er langer over gaat doen. Nou, dat loopt redelijk in de papieren voor studenten. Een gemiddelde student heeft nu een studieschuld van ongeveer 15.000 euro. En ze zouden dus in de toekomst, als ze er langer over doen dan dat ene jaar extra dat ze er over mogen doen, zouden ze ja, al snel 3.000, 6.000 extra studieschuld gaan opbouwen. Ja, maar dan moet je maar opschieten met je studie. Wat zijn de bezwaren? Nou, kijk, één, één belangrijk bezwaar, en uh, ja, dat is toch interessant voor de rechter om te gaan overwegen... is dat deze maatregel wordt ingevoerd terwijl studenten al zijn begonnen aan hun studie. Uh, je zou kunnen zeggen dan, en dat is de redenering ook van, uh, van de studentenclubs die dit hebben aangespannen... je bent de regels aan het veranderen tijdens de wedstrijd, je bent al begonnen aan je studie... dan kun je niet zo'n maatregel opleggen, dan kun je niet zeggen van... Uh, nou, als je er langer op gaat doen, dan wordt dat uh, een extra dure zaak. Maar misschien even hier onderzoeken ook met... Uh, Kai Heineman van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, goedemorgen ook. Uh, dat is een bezwaar wat ik net beschrijf. Wat zijn jullie andere bezwaren? Nou, een ander bezwaar is dat daarmee de toegankelijkheid van het uh, hoger onderwijs in geding komt. En dat heeft ermee te maken dat een boete van 3000 euro... inderdaad bovenop de schulden die studenten maken... dat uh, gaat echt te veel worden voor sommige studenten. Uh, en je zadelt ze daarmee ook uh, met een grote schuld op. En daarnaast is het zo dat deze maatregel veel te rigide is ingevoerd voor allerlei groepen. Ook bijvoorbeeld voor deeltijders, waarvan het bekend is dat zij veel langer over hun studie doen. Het moet in principe twee keer zo lang erover kunnen doen, want ze doen het in de helft van de tijd... Maar ook zij krijgen nu een boete als ze er meer dan één jaar langer over doet dan voor staat. En dat is dus heel oneerlijk. Ja, nou even uh, los van de deeltijders, gewoon de gewone studenten. Dan zeg ik, ja dan studeer je maar lekker even door. En dan zorg je dat je het binnen de gestelde termijn haalt. Nou, ook uh, voor die studenten is het dus zo, die hebben nu al keuzes gemaakt. Hè. Die heb, zijn al een bestuursjaar gaan doen. Die hebben zich al ingezet voor een studievereniging. Uh, hebben misschien om privéredenen even wat rustiger aangedaan met hun studie. Dat moet ook gewoon kunnen. Uh, maar nu krijg je dus een onbetrouwbare overheid die uh, tijdens het spel, tijdens het studeren ineens zegt, uh, die regel wordt aangepast. Nou, dat is heel erg oneerlijk. Nou, ik zei uh, net al 78.000 uh, 78 studenten ongeveer die het aangaat. Uh, wat als jullie nou verliezen vandaag? Wat gaat dat concreet betekenen voor al die studenten? Nou, voor die studenten gaat dat betekenen dat zij zich nog dieper in de schulden moeten steken om nog een diploma te halen. En uh, dat het studentenleven daar heel erg onder gaat leiden. Uh, een student zal niet meer zo snel de beslissing maken om zich in te zetten uh, voor het onderwijs door een opleidingscommissie. Niet meer een studievereniging gaan doen. Allerlei andere belangrijke zaken uh, die studenten doen, komen daarmee onder druk te staan. En dat komt ook het onderwijs niet ten goede. Nee. Oké, okay, nou we gaan het meemaken Marcel. Weet dat dit ook live gestreamd wordt, deze uh, uitspraak van de Haagse rechter, op volgens mij Journaal 24? Of was het Politiek 24? Uh, weet jij het, Marcel? Ik weet het niet. Journaal 24. Dus uh, daar kan iedereen uh, direct ook live deze uitspraak uh, volgen. Al die studenten die het betreft. Of we blijven dan gewoon naar jou luisteren. Jeroen de Jager in Den Haag. U kan hoort ook. hem Zeker natuurlijk weten. zodra hij die uitspraak heeft op Radio 1. Politie heeft 13 jaar na dato een grote schilderijenroof deels opgelost. Vijf waardevolle werken van Hollandse meesters zijn terecht. Zijn onder meer schilderijen van Jan Steen, Jan van Gooyen en Salomon van Ruisdaal. Woordvoerder Thomas Aaling van de politie Utrecht vertelt hoe collega's de schilderijen op het spoor kwamen. Zij zijn uh, na 13 jaar ingeleverd bij crisis, stans één stuk. Het veilinghuis?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 De bij heeft het moeilijk. In een dichtbevolkt Nederland is er steeds minder ruimte voor dit insect. Terwijl bijen zo belangrijk zijn voor bijvoorbeeld de gewassen in de tuinbouw. Universiteit Wageningen start deze week een proef samen met de GasUnie. Dat wordt een zoektocht naar nieuwe leefgebieden voor de bij. Verslaggever Jeroen Schutheiser zoekt mee in de provincie Drenthe. Lopen we dwars door de maisvelden hier in Drenthe. Het is motterig, want het heeft behoorlijk geregend de afgelopen dagen. Dus ik heb de laarzen maar aangedaan. Bram Cornelis is van de Universiteit Wageningen. We lopen naar een heel mooi stukje vol met bloemen. En dat is aangelegd voor bijen door de gasunie. Ja, dat is een bloemenstrook. Die loopt eigenlijk tussen de maïsvelden door. Je zou het maïs zou je eigenlijk kunnen vergelijken met een soort groene asfalt. Want dat is voor bijen natuurlijk niet aantrekkelijk. Het blijft een merkwaardige combinatie, de gasunie en bijen. Maar dat moeten ze zomaar even uitleggen, want... Er lopen hier een man of vijf rond van het bedrijf. Die, die worden geïnstrueerd hoe dat we nou eigenlijk die bijen gaan vangen. Want dat gaan ze doen de komende maanden? Ja, ze gaan inderdaad meehelpen om bijen te vangen. Zodat we kunnen zien hoeveel bijen dat er hier eigenlijk voorkomen. En, en wat de extra waarde is of de waarde is van die bloemenstroken voor bijen. Hoe vang je een bij? We zetten valletjes op. Dat is gewoon een paal met een, ja. een bakje bovenaan. Inderdaad, en dat bakje dat heeft een, een felle kleur. En die trekt bijen aan. Nou, in, een, in dat bakje doen we een sopje. En die bijtjes vliegen erin. En op die manier vangen we ze. En dan gaan we ze de dag erna gaan we ze, gaan we ze verzamelen. Dan nemen we ze mee. Uh, op soort brengen. En uh, dan weten we ongeveer wat er aan bijen zit in deze omgeving. Dus we hebben het eerste monsterpunt neergezet. Ik zie blauwe bakjes, gele bakjes. Ja, ja die bakjes moeten dus eigenlijk bloemen voorstellen. En wat die bij doet, die komt er aan vliegen. En die, uh, die trappen daarin. En die trappen daarin. Met uh, zes poten tegelijk. Dat doen bijen ook alweer? Nou ja, die bestuiven. Hè? Die bezoeken die bloemetjes. en uh, in, Dat doen ze in de natuur, maar dat doen ze ook in de landbouw. Uh, bijvoorbeeld in de fruitteelt. Uh, ze hebben een, echt een belangrijke functie binnen onze, uh, binnen onze maatschappij. Want geen bijen? Dan hebben we geen, uh, nou ja, misschien hebben we wel een paar appels, maar niet zulke lekkere appels. Uh, dan hebben we geen paprika's, geen tomaten, noem maar op. Dus er zijn heel veel gewassen die daar uh, die afhankelijk zijn van voor bijen voor de, voor de bestuiving. Een drama. Hoe lang duurt deze proef met de gazuni? Nou, we hebben de intentie om in ieder geval drie jaar te gaan meten en uh, bijtjes te gaan tellen. En wat gaat daar dan mee gebeuren met die gegevens? We hebben deze locaties, we hebben daarnaast nog referentielocaties... dus waar geen bloemenstroken zijn. Uh, en op die manier kunnen we dus eigenlijk inschatten... van wat de meerwaarde is van deze stroken. Had u dit nou ooit gedacht, dat u uh, nog eens bij je ging vangen? In de eerste instantie niet, nee. Het komt zo per ongeluk op je, op je pad. En, uh... Wat doet u normaal gesproken bij de gasunie? Ik ben toezichthouder uh, op deze leiding Tracees. Uh, dit, uh, dit is voor mij wel een interessant uh, item. Een welkome afwisseling. Absoluut. Bakje leeg, kiepert. Maar je hoeft geen dikke kleding aan, hè? Nee, ze, nee sowieso maar... wild zijn ze niet en ze steken niet. Dus, uh... Niet agressief? Nee, bij zijn sowieso niet agressief. Dat is een fabel, ja. Michiel Bal van de GasUnie. Dit is een fantastisch project. En het is ook nog een keertje heel erg belangrijk... Het is belangrijk voor de, voor de landbouw. Het is echt een groot probleem om de bijstand uh, toch een beetje hoog te houden. Met zeg maar, onze leidingen kunnen we toch een belangrijke bijdrage leveren. Hoe is dat contact nou ontstaan? Ja, ik heb gewoon een brutaal mailtje gestuurd naar de, gas, de gasunie van... hé, hey, jullie hebben allemaal van die gasbanen. En uh, in plaats van uh, gras daarop te zetten, kunnen we er ook mooie bloemen op zetten. En zo is het eigenlijk gekomen. Dat is opgepikt en uh, het, het is een eigen leven gaan leiden bijna. Dus, uh... En nu staan we hier tussen, tussen de bloemen dus. Jeroen Schudhuijzer vanuit De Wijk in Drenthe. En goed nieuws voor de bij dus, want er loopt maar liefst 12.000 kilometer gasleiding door Nederland. En daar zouden heel wat bloemstroken op aangelegd kunnen worden. Meer over dit initiatief leest u op onze website nos.nl. Radio 1, het NOS Journaal. Het aantal euthanasiegevallen niet gestegen sinds invoering van de wet... en NETCAR overgenomen voor 1 euro. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Sinds in 2002 de Nederlandse euthanasiewet is ingevoerd... is het aantal mensen dat euthanasie heeft gepleegd niet gestegen. Dat blijkt uit onderzoek. Dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Toen Nederland de wet invoerde, kwam daar veel internationale kritiek op. Onder meer de VS vond dat de deur voor artsen werd opengezet... om sneller levensbeëindiging toe te passen. Die angst blijkt dus ongeveer. Gegrond. In 2010 werd bij 4.050 patiënten euthanasie toegepast, 2,9 van alle sterfgevallen. Voor het symbolische bedrag van 1 euro wisselt autofabriek Netcar van eigenaar Mitsubishi verkoopt de fabriek in principe per 1 januari aan industrieconcern VDL. Directeur Wim van der Leegte van VDL. We zijn met Mitsubishi in principe klaar, anders dat deze letter of intent nog omgeschreven moet worden... Echte overeenkomst waar juristen mee bezig zijn. Dit is eigenlijk iets wat we zelf gemaakt hebben, maar dat vond ik wel erg goed. Het akkoord wordt dus nog uitgewerkt, maar het lijkt erop dat alle 1500 werknemers bij Netcar kunnen blijven werken. Vanaf 1 januari 2014 gaat BMW waarschijnlijk minis produceren in Born. Er zijn dit jaar meer leerlingen gezakt voor hun eindexamen dan vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Over alle sectoren is het aantal geslaagden met bijna 2% afgenomen. HAVO-scholieren waren de enigen die het iets beter deden dan vorig jaar. Mensen die wel slaagden hadden dan wel weer hogere cijfers. Van tevoren werd al gevreesd dat er meer mensen zouden zakken. Omdat scholieren dit jaar voor het eerst gemiddeld een voldoende op het centraal examen moeten halen. Rusland wil de VN-waarnemersmissie in Syrië verlengen, blijkt volgens persbureau Reuters uit een ontwerpresolutie die Rusland heeft ingebracht in de VN-veiligheidsraad. Het oorspronkelijke mandaat van de waarnemers loopt af op 20 juli en de Russen zouden dat mandaat met drie maanden willen verlengen. De Verenigde Staten en Europese leden van de Veiligheidsraad willen liever meer diplomatieke en economische sancties tegen Syrië. Nederlanders gaan definitief doorwerken tot hun 67ste. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van de AOW-leeftijd. Alle partijen van het Vijf Partijenakkoord stemden voor. PvdA, PVV, SP en twee oudere partijen bleven tegen. D66-leider Pechtold noemde het akkoord historisch. Omdat het laat zien dat we bereid zijn om te hervormen... de AOW-leeftijd heel langzaam te verhogen. Volgend jaar met één maand, daarna ook nog met een maand, daarna iets sneller... En dat is heel belangrijk, want uiteindelijk zullen we moeten zorgen dat, dat onze totale arbeidsmarkt hervormd wordt. De komende jaren gaat de AOW-leeftijd dus stapsgewijs omhoog tot die in 2023 uitkomt op 67. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is de afgelopen dagen wisselvallig met regelmatig buien. En ook vandaag ontkom ik er niet aan om het weer over buien te hebben. Maar er zijn vanmiddag op verschillende plaatsen ook droge en zonnige perioden.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 ANWB-verkeersinformatie met in totaal nog 28 kilometer. Files beginnen al af te nemen. De vrij druk op de A9 richting Amstelveen. 9 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Raasdorp. En op de ring Amsterdam de A10. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Tunnel richting Amersfoort. Er staat inmiddels een 5 kilometer. Bij de Tunnel is de linkerreis ook afgesloten. Goedemorgen, nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1-journaal. Op zoek naar werk steken steeds meer Spanjaarden de straat van Gibraltar over. Ze ontvluchten de eurocrisis en trekken naar Marokko, waar veel werk is. We hebben destijds in Spanje werk gevonden... en de Spanjaarden kunnen nu bij ons werken, zeggen veel Marokkanen. Europa-correspondent van Nieuwsuur Saskia Dekkers maakt een reportage... over de Spaanse gastarbeiders in Marokko. Die wordt vanavond uitgezonden. Saskia, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan die Spanjaarden heen in Marokko? Nou, vooral uh, naar Noord-Marokko, dat is logisch, want het ligt het dichtst bij Spanje. Wij hebben vooral gefilmd in Tetuan en Tanger. Um, voor ons ook eigenlijk verbazingwekkend, want we hadden nooit gedacht dat wij vanwege die eurocrisis juist in Marokko terecht zouden komen. Maar inderdaad, overal in Noord-Marokko zitten Spanjaarden die daar nu werk zoeken of net werk gevonden hebben. En zijn het dan vooral jonge Spanjaarden? Ja, het zijn vooral jongeren. We hebben heel veel verschillende jongeren gesproken... maar ook bijvoorbeeld een man van 38, wiens bedrijf, failliet was geraakt. Het zijn jongeren die vaak heel kort in Spanje hebben gewerkt... of nooit hebben gewerkt. En die dan een uitkering krijgen van 426 euro in Spanje. En vaak maar een half jaar. En daarna hebben ze gewoon helemaal niets meer. Dus wat moeten ze doen? Ze gaan dan vaak bij hun ouders wonen. Maar die krijgen ook geen werk meer. En dan is er nog maar één mogelijkheid... Um, met z'n allen bij de grootouders wonen of gewoon op straat komen te staan. Want het huis wordt in beslag genomen. Het wordt eigenlijk van kwaad tot erger. En wat ze dan denken te doen is proberen, proberen werk te zoeken in Noord-Europa. Dat lukt niet. En uiteindelijk komen ze dan in Marokko terecht. Ja, en heb je er een beeld van kunnen krijgen hoeveel het er zijn? Nee, de cijfers zijn er niet. Um, ik denk ook niet dat ze er komen, want uh, mensen hebben vaak... Um, uh, of ze krijgen tijdelijk werk, of het is zwart werk. Dus dat zal nooit echt helemaal geregistreerd worden. Maar wat we wel ontdekten is dat de meeste bedrijven uh, ons vertelden... Uh, dat ze allerlei cv's krijgen, ongevraagd toegestuurd. Bijvoorbeeld een man vertelde... ik heb alleen op deze maand in juli... vijf verschillende cv's van hooggekwalificeerde mensen gekregen. Dus dan moet je denken aan iemand uit de uh, technologische sector... Uh, maar ook een advocaat... En dat zijn dus mensen die echt zo wanhopig zijn dat ze voor 350 euro in de maand in Marokko willen werken. Oh, dus dan doen ze ook niet hoog gekwalificeerd werk? Nee, het gaat om echt bedrijven, uh, callcenter. Uh, ze werken dan bijvoorbeeld in uh, als au -pair in het toerisme, maar ook in de bouw. Ja. En dat gaat dus echt om de laagste baantjes. Want wat ons opviel toen we in Spanje waren... mensen hielden zich nog heel vaak heel groot. Dan hadden we het gevoel van, nou, het gaat eigenlijk toch nog niet zo slecht. Mensen hebben nog uh, goede kleren, er rijden auto's. En de Spanjaarden hebben een soort trots. Dus ze vertelden dan vaak niet die verhalen hoe erg het eigenlijk met ze ging. Maar de mensen in Marokko, daar hoorden we van... het gaat zo slecht, ze zijn zo wanhopig... dat ze eigenlijk niets anders meer kunnen dan echt naar die hele lage baantjes toe... En we dachten eens van, eigenlijk zijn dit de eerste economische vluchtelingen van Europa. Ja. De mensen die echt niets anders meer kunnen dan naar Noord-Afrika te gaan, de omgekeerde wereld. Ik wou nou zeggen, nu dus gastarbeider in Marokko, nou dan zijn er natuurlijk oude banden, Spanje, Marokko. Is, is dat de reden waarom men voor Marokko kiest, om, of om eenvoudig dat daar veel werk is? Ja, het, het gaat gek genoeg in Marokko eigenlijk wel goed. Uh, vanochtend was er nog het nieuws dat de status van Marokko door een rating agency zelfs verhoogd is van uh, B plus naar A. Hè? En juist Spanje, daarvan weten we dat het een soort junk status bijna heeft. En terwijl er in Spanje dus bijvoorbeeld een jongere werkeloosheid is van 52 procent, gaat het in Marokko juist vrij goed. Er is wel werkloosheid, maar lang niet zo erg als in uh, in Spanje. Ja, nog even kort. Als, als ze nou weer in Spanje terugkeren, want dat zullen we toch uiteindelijk doen... Eh, krijgen ze dan nog daar de belastingdienst op hun nek? Nee, die Spaanse belasting laat ze wel met rust. En bovendien staan ze daar geregistreerd als werklozen zonder enige uitkering. Uh, ze gaan af en toe terug. Vaak kunnen ze die reis niet eens betalen, want dat is dan al te veel geld. Want ze kunnen bijna geen geld opzij leggen. En wat ze wel vertellen is, waar ze ook verontwaardigd over zijn... is wij hadden niets meer in Spanje, hè? we kregen geen uitkering meer, uh, ons huis werd in beslag genomen. Dan gaan we naar de bank voor een lening en de bank zegt, nee, je krijgt niets meer. Terwijl nu de banken in Spanje niets meer hebben, die gaan naar Europa en Europa zegt, nou, tientallen miljarden euro steun. En dat vinden ze vaak heel onrechtvaardig. Ze zeggen, het lijkt wel alsof de banken meteen geholpen worden, maar wij gewone mensen, wij krijgen geen enkele steun, we krijgen geen enkele hulp, wij moeten ons maar zien te redden. Ja. Saskia Dekkers, dankjewel. Vanavond je reportage in Nieuwsuur. Na tien uur dus op Nederland 2. Spaanse werklozen die dus als gastarbeider in het werk, aan het werk gaan in Marokko. Het is tien over half tien. Japan dan. Dat worstelt nog steeds met de gevolgen van de tsunami... en ook het ongeluk met de kerncentrale in Fukushima. Het geldt ook voor het stadje Minamisoma... waar verslaggever Roepau zich in maart een week lang liet rondleiden... door de 60-jarige Mihoko Endo. Vandaag haar update. Ik was laatst op het strand, waar we in maart ook zijn geweest. Normaal gesproken was het daar rond deze tijd al lekker druk. Nu waren er twee eenzame surfers. Je had er ooit een camping. Die is weg. Het strandpark, waar altijd veel gezinnen kwamen, is nog niet herbouwd. Er zullen maar weinig toeristen komen dit jaar. Dat geldt ook voor ons beroemde ruiterfestival. De gemeente zegt dat er weer 500 paarden aan meedoen, net als voorheen. En dat het festivalterrein helemaal stralingsvrij is gemaakt. Dat mag zo zijn, maar ik vraag me af of de bezoekers het ook alweer aandurven. Op een van de foto's die ze heeft meegestuurd zie ik Lucky, de hond van boer Mitsuo Akiha. Tijdens de tsunami waren zijn twee honden verdronken. En zijn nieuwe hondje is inmiddels uitgegroeid tot een stevige labrador. Ik heb ze de groeten van je gedaan. Je herinnert je zeker nog wel dat mevrouw Akiha... samen met vrijwilligers bezig was de irrigatiekanalen schoon te maken? Een enorme klus. En, weet je, eigenlijk heeft dat helemaal geen zin gehad. Want net als vorig jaar kan er helemaal niks verbouwd worden. Eerst moet de besmette grond worden afgegraven. Het probleem daarbij is dat ze met dat vervuilde zand... nergens meer naartoe kunnen. Het duurt daardoor vreselijk lang allemaal. Mihoko heeft ook foto's gemaakt van de bergen afval die sinds vorig jaar liggen opgeslagen op een groot braakterrein vlak bij de zee. Ze zijn intussen deels overwoekerd door onkruid en struiken, maar als je goed kijkt dan zie je nog steeds dat het de restanten zijn van de huizen die kapotgeslagen zijn door het water. Nog onzichtbaarder, maar niet minder aanwezig, dat is de straling op sommige plekken door de regen weggespoeld naar rivieren en de zee, maar op andere plekken juist tot hotspots samengestroomd. Kort nadat je was vertrokken uit Minamisoma is de evacuatiezone weer opengesteld. De mensen uit het buurdorp Odaka kunnen sindsdien weer naar hun huizen toe. Maar alleen overdag. S'nachts moeten ze weer terug naar hun tijdelijke woning in de stad. Want in Odaka zelf is nog steeds geen water en licht. Meer dan een jaar hebben alle kerncentrales in Japan stilgelegen... maar begin deze maand is de eerste weer aangezet. Want zonder stroom zou de economie in de versukkeling raken, zegt de regering. In Minamisoma, waar ze nog dagelijks leven met de gevolgen van het ongeluk in Fukushima... worstelen ze ook met dat dilemma. Ik wil ook dat het leven hier in Minamisoma terugkomt. Aan de andere kant, de mensen zijn nog steeds ongerust. Vrienden van me zijn pas geleden uit Minamisoma weggegaan... Eén van de kinderen heeft ernstige psychische problemen sinds de tsunami. Om die reden waren ze al zes keer verhuisd. Maar nu zijn ze dus vertrokken naar Hokkaido. Verder weg kun je bijna niet. Ik heb zelf meer dan een jaar niet kunnen schilderen. Ik kreeg niks op het doek. Maar nu ben ik weer begonnen. En weet je wat nu zo bijzonder is? Ik heb kersenbloesem geschilderd. Het symbool dat voor ons Japanners nieuw leven betekent... Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Mihoko Endo vertelt hoe het op het ogenblik is. Het Japanse plaatsje Minamisoma. En straks dan hoort u prem weer. Hij is met zijn sportzomerbus onderweg. En hij heeft het vanochtend over vakantiewerk. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Ook een beetje vakantiewerk. John, zou ook aan. Ja, nog 17 kilometer, Marcel. De eh, langste viel op dit moment nog op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen oost en de Zeeburger Tunnel. Zes kilometer na een ongeluk. Maar het goed nieuws, want inmiddels zijn alle resten ook weer open. Dit is een NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Someone needs to rap off, in, off the top. Ellie Furtado hoorde u met Do It. De Radio 1 Sportzomerbus. Op de sportzomerbus Prem Radakensjoen hoorde hem eerder al... hij zag op tegen het strand, Prem, want je moest je nog omkleden en zo. In ieder geval, uh, je bent aan het vakantiewerken. <laughs> Het is allemaal goed ja, gekomen. En ik sta hier bij het strand van de Hoek. Ja, ik ben er helemaal gekomen. Helemaal in mijn windjack. Want het waait hier bij het strand op Hoek van Holland. We kijken uit op de Noordzee. En Dennis Wiersma van FNV Jong, je dacht vandaag. Wordt een prachtige zomerse dag, je gaat een onderzoek presenteren over jongerenwerk. Er is geen kip te bekennen op het strand. Nee, zoveel zonde is. Zoveel vakantiewerken zijn er ook vandaag. Het ja. nee, is echt heel erg jammer. We dachten, een mooie zomerdag. Leuke aftrap. En dan zijn ze er niet. Nou ja, logisch, geen mooi weer, geen klanten, geen geld. Ja? Dennis, jullie hebben een onderzoek gedaan met uh, FNV uh, Jong. Uh, vertel even, hoeveel mensen hebben jullie onderzocht en wat zijn de uitslagen? Uh, ja, we doen elk jaar een onderzoek. Uh, nou, we hebben dit jaar zo'n 600 vakantiewerkers gevraagd. En eigenlijk gevraagd, ga je dit jaar ook vakantiewerk doen? Dan komen er eigenlijk drie dingen uit naar voren. Eén is, uh, minder jongeren gaan dit jaar vakantiewerk doen. Waarom? Uh, nou ja, dat verschilt. Hè? Je hebt met name een groep tussen de 13 en 19... Daar doen we nog wel vakantiewerk. Maar die groep daarboven, vanaf 20, die zegt toch... ja, ik wil eigenlijk gewoon een echte baan. Uh, en ik zit niet, meteen, niet, niet, ja, niet meer te wachten op een vakantiebaan. Uh, en je ziet ook wel een beetje, dat is meer psychologisch natuurlijk... dat tussendoor dat jongeren denken... ach, het gaat allemaal slecht in de economie. Ik hoor dingen over heel veel werkloosheid. Uh, misschien vind ik wel niet eens een baan. Ik ga er niet eens aan beginnen. Dat, dat zit ook een beetje in die cijfers. Dus overal minder mensen gaan dit jaar vakantiewerk doen. Uh, wat je ook ziet is het uh, loon. Dat is omhoog gegaan. Dat is positief. 80 cent hoger dan vorig jaar. Uh, Hoe komt dat? Nou. Het is een tijd van recessie. Iedereen moet inleveren, maar de jongeren krijgen 80 cent per uur erbij. Ja, maar jij, jij, jij zou ook vinden dat jongeren eigenlijk altijd al een beetje onderbetaald worden. Hè? Als je kijkt uh, waarom werken er zoveel jonge mensen in de supermarkt of op de trassen, dat is omdat ze gewoon geen, uh, geen moer verdienen natuurlijk. Hè? En de jeugdlonen zijn heel laag. Uh, nou ja, als je 16, 17 bent, 3 euro bruto. Nou ja, dan ben ik blij dat het op 7 euro ligt nu. Uh, dus dat is een hele goede zaak. En wat we ook hebben gedaan is gekeken naar veilig werken. Het is vaak een thema, het is een beetje niet zo sexy misschien, maar het is wel heel belangrijk. En één op de vijf jongeren is toch in een onveilige situatie wel beland tijdens vakantiewerk. En dan gaat het bijvoorbeeld met gevaarlijke machines. Als je moet bollen pellen met de snijmachine of met gevaarlijke stoffen, dat je een veiligheidsbril op hebt. Uh, blijkt dat de helft daarvan eigenlijk van jongeren dat niet zo goed weet. En dat uh, ook een werkgever daar vaak in de achterwege blijft. Die zegt, uh, ja, ach, je moet het maar weten of uh, kost mij tijd, kost mij geld. Die, die, die denkt daar niet, niet goed aan. Dat moet beter gecontroleerd worden. En hoe zit het met de arbeidsomstandigheden van de jongeren? Maken ze, kennen ze de, de, de rusttijden en dat soort dingen? Nou, soms wel. Uh, maar de helft ook weer niet. En dan gaat het met name over uh, ook die pauzes. Na 4,5 uur heb je gewoon recht op een half uur pauze. Dat weten niet heel veel jongeren. Dan kan een baas gerust zeggen werk maar zeven uur door. En dan kijken we wel eens verder. Dat gebeurt ook te vaak. Um, dus dat zie je gebeuren. Maar ook als je alcohol mag schenken, als je 13 of 14 bent, mag je dat niet. Mag dat niet? Uh, nee, dat, uh, da, da, da, daar zijn regels voor. Dat He. wist ik niet. Ik ben benieuwd, volgens mij wist Marcel dat ook niet. Wist je dat, Marcel, dat je met 13, 14 je alcohol mag schenken? Uh, <laughs> je mag het niet drinken. Je denken. mag het ook niet kopen, <laughs> nee. in ieder geval. Nee, nee. <laughs> nou ja, kijk, maar dat zijn van die Ja, nee, je mag hem niet kopen. Ja. Maar ik wist ook niet dat je die mocht schenken. Nee, nee, dat, dat, dat mag niet. Oké, okay, dus maar. dat wil zeggen, en wat zijn de populairste baantjes? Nou, met name in, in de horeca natuurlijk, en de recreatie. Dat is in de zomer natuurlijk altijd booming. Uh, maar je ziet ook veel uh, jongeren die uh, nou, in de zorg wel nog werken. Er gebeurt veel schoonmaaksector. Maar natuurlijk land- en tuinbouw. Hè. Tomaten plukken, bollen pellen. Het zijn veel uh, seizoensarbeid. Ja. En merk je nu, uh, zijn de jongens... Nou, laat me uh, iets belangrijks, want we moeten gaan afronden. Ik ben zeer verbaasd dat FNV Kiem... want jullie uh, jongeren, jullie hebben hier een onderzoek gedaan... en ineens komt het woord allochtonen. Waren dat nou westerse of niet-westerse allochtonen? Heb je nou goed onderzocht of het echt allochtonen waren... of het autochtonen zijn? Want als je vader en moeder hier geboren zijn... en jij bent hier geboren en dan ben je dan net zo pikzwart als ik... dan ben je gewoon autochtoon. Hebben jullie dat wel goed onderzocht voordat jullie die woorden neerpenden? Ja, nee, dat is een heel goed punt voor jou. Ik, ik denk dat we dat... Uh, we zijn altijd heel scherp. Ja, want juist daar zijn, uh, is de werkloosheid heel hoog. En juist daar moet heel veel gebeuren. Uh, maar in dit onderzoek hebben we eigenlijk gewoon gekeken naar iedereen die jongens, En hebben we wel gevraagd van uh, uh, ben je al allochtoon? Maar dat hebben we aan mensen zelf overgelaten. Ja. Uh, dus die definitie die, die moeten we een beetje met een korrel zout nemen. Maar wat vaststaat is dat die groep juist wel aandacht behoeft als het gaat om veilig werken. Want die wordt dus ook niet goed geïnformeerd. En vaker niet goed geïnformeerd dan de gewone vakantie, uh, alle andere vakantiewerkers. Marcel, ik ga nu lekker chillen met wimkracht 6 op de op Hoek van Holland. En dan vlak voor half twaalf als deze er is. Dan gaan we verder. Goed. Prem Radeke dus op een verlaten winderig strand. Gaat toch chillen. Letterlijk, denk ik. Nederland moet Curaçao dwingen de begroting voor 2012 op orde te brengen... adviseert het College Financieel Toezicht aan de Rijksministerraad. In de begroting zit een gat van 75 miljoen euro. Als de regering van Curaçao dat advies opvolgt... betekent dat dat het eiland min of meer onder curatele komt te staan. Correspondent Dick Draaier vertelt hoe er wordt gereageerd op Curaçao op dit advies. Nou, dat is uh, eigenlijk verdeeld. Hè. De oppositie die de afspraken destijds met Nederland heeft gemaakt... die ziet een eventueel ingrijpen als een schande voor Curaçao... maar wel onvermijdelijk en eigen dikke bult. Uh, een groot deel van de coalitiepartijen, van de regeringspartijen... Dus, die zal woedend zijn, die zijn nu eigenlijk al woedend uh, in het voortraject... om deze bemoeienis in wat ze noemen interne zaken van het autonome land Curaçao. En uh, ja, de bekende oppositieleider Wils van Soberano, de onafhankelijkheidspartij... die heeft al gezegd een revolutie op vrijdag gaan starten mocht er inderdaad een aanwijzing komen, een ingrijper van Nederland. Dus ja, de reacties zijn weliswaar verdeeld, maar heel veelzeggend was gisteren de ochtendkrant extra, zeg maar de telegraaf van Curaçao, want die voor het eerst in de geschiedenis maakte korte metten met het financiële beleid van de regering en dat was nog niet eerder gebeurd. Dus men is verdeeld, maar ja, voornamelijk ziet men het als een schande dat het gebeurt. Ja, ze kunnen we wel boos zijn, maar er zit wel een gat in de begroting van 75 miljoen euro. Is dat ontstaan? Ja, je moet je eigenlijk zo zien dat... Uh, de, de begroting is een, een optelsom van de inkomsten en de uitgaven die men daarmee wil doen. En wat het college financieel toezicht eigenlijk heeft gezegd, is dat uh, Curaçao te ruim haar inkomsten begroot. En het probleem daarmee is dan hè, dat die inkomsten zeggen, uh, dat Curaçao zegt dat die inkomsten er zijn, maar dat het pure college financieel toezicht van mening is dat dat niet het geval is. En ja, dat is een verschil van mening tussen, zowel Curaçao, tussen Curaçao en uh, Nederland. En uh, dat robbertje zal dus uitgevochten moeten worden in, uh, in de ministerie. Ze hebben dus niet echt heel veel te veel uitgegeven. Uh, nee, dat is nog niet aan de orde. Het is puur het idee, uh, uh, we krijgen zoveel binnen en er moet zoveel uit. En uh, ja, men denkt dat men heel veel binnenkrijgt. En het College Financiële Toezicht heeft voor gezegd. wij vertrouwen dat niet op de manier waarop Curaçao dat de laatste anderhalf jaar heeft gedaan, sinds deze regering aan de macht is. Vertrouwen we er niet op dat wat Curaçao zegt binnen te krijgen, dat dat ook daadwerkelijk binnenkomt. Stel Nederland grijpt in, dan komt Curaçao min of meer onder curatelen te staan. Wat houdt dat in? Daar nou, zat in dat uh, een pakket van maatregelen door het ministerie uh, van uh, mevrouw Spies... zal worden afgekondigd waar aankeuren zouden ons al moeten voldoen. Maar ik zeg er meteen bij, de regering van Curaçao kan dat pakket van maatregelen wederom na zich neerleggen. En ja, dan heb je de poppetjes natuurlijk wel aan het dansen, want ja, het is niet voor niets een dwingend advies dat uh, de minister zal geven aan Curaçao. Dat moet opgevolgd worden onder de Rijkswet financieel toezicht. Uh, maar nogmaals, uh, of het zover komt of die soep zo heet wordt vergeten als dus dat die opgediend wordt, dat is nog maar even de vraag. Ja, want we herinneren ons nog van een paar jaar geleden, Sint Maarten kwam ongeveer in dezelfde positie. Uh, dat kwam ook tot een conflict met minister Donner. Maar dat is toch opgelost. Um, zou dit ook nog opgelost kunnen worden? Ja, die kans is uh, zeer wel aanwezig. Het zal uiteraard in de binnenkamertjes van het porentje, zal, maar zeggen, uh, zal het er hard aan toe gaan. En Zo'n Curaçao op de knieën moeten, maar naar buiten toe kan dat verhaal natuurlijk heel anders uh, verkocht worden. Ik kan je vertellen dat uh, Schotten, die vertrekt uh, morgen naar Nederland. En uh, die is al uitgenodigd door uh, uh, zijn collega Mark Rutte om een diner met hem te hebben. En ook nog een apart uurtje met hem bilateraal van gedachten te, te wisselen. Dus ik vermoed dat men toch zal proberen naar de buitenkant in ieder geval het eventueel beladen begrip ingrijpen door Nederland... en wat zachter te laten doen overkomen. Dick Draaier, correspondent over de situatie op Curaçao. Na tien uur gaat de sportzomer op Radio 1 weer beginnen. Thijs van Rink, Goedemorgen. Het is 11 juli, 17 ja? jaar na de val van Srebrenica. En we hebben een moslim die daar op spectaculaire wijze ontsnapt is. En het is 11 juni, de Maasvlakte, de Tweede Maasvlakte... vinden ze spannende dingen? Ja, daar gaan we ook over praten. Kees Molukker komt erover. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisteravond been in het pleintje. En dan ik 27 euro. Ik neem je mee. En dan heb ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag, s ochtends, rond 10 voor half elf. Ik neem je mee. E, e, e, e, e. De Oranje Soap. Ja, de de de Vanuit het wielerdorp van Nederland sint Willibrord. Nee, maar die ga ik nooit weg. Echt niet. Of ja, of ze moeten wij dragen. Nee. Luister, elke dag, s ochtends rond tien voor half elf. Hallo. Hoi, dit is Rea Lenders, trampolinespringster van Nederland in Londen.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 Jongens, werkt het? Oké, okay, Kees hier. Ik kom er even tussen voor de minder fileberichten. is ook nodig. Dit weekend asfalteren we de A12 tussen Venendaal en Maarsbergen... richting Utrecht om de weg te verbreden. Daardoor zijn er minder rijstroken beschikbaar en kan het druk zijn. Kijk dus op van naar Terug naar de commercials. Door een betere doorstroming komen we verder. We leven in een geweldige tijd...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 Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM Software van Archie. Dit is Radio 1.